الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد الخانس فندق فادرمت صلاة الجماعة في زين دارخ بلايفة إمام قدوري زقت والجماعة سنتون مؤكدتون ثم صلاة الجماعة تريد أن تخزار منك في البداية سنتون sunnah mu'akkada, is een heel sterk sunnah voor uh, uh, de, de geleden die uitleg hierop geeft Sheikh al-Midani hij zegt het uh, is een sunnah mu'akkada voor de mannen dat is in de the, uh, uh, gezamenlijk gebed sunnah mu'akkada is voor de mannen alleen en dan uh, haalt een andere overlevering dat het verplicht is, en hij zegt ook alweer: L'Amma uh, uh, kan verschillende bedoelingen mee hebben, meest of L'Amma, dus de leken, de mensen buiten die denken dat het verplicht is, maar het is dus Sunnah Mu'akkada. En er is een overlevering dat het wajib is, dus wajib verplicht. Uh, met zijn woord, l'amma, dus je kan eruit begrijpen, de algemene leken, of de meest geleden, in het boek Tenwir, zegt hij, l'amma to'mayya, dus, de meeste geleden van de Hanafi hebben zegt dat het gezamenlijk gebed verplicht is, en uh, deze mening wordt ook gehanteerd door de auteur van uh, het boek, het tuhfa en anderen, en in de Al-Bahar Ra'iq heeft hij gezegd, en dit is de sterkste mening uh, bij de geleden van de Madhab. Uh, Einde citaat zegt hij van het boek Doel el-Mukhtar. Oké, okay, wat is de minimum van het gezamenlijk gebed? Hij zegt twee. Dus de imam en eentje bij hem. Dat is de minimum van de jamaa. Uh, en ook al is het een kind, maar een kind moet momeus zijn. Momeus houdt in dat je met hem normaal kan praten en dat hij dingen kan doen. Uh, hij weet wat je tegen hem zegt, hij kan reageren. Dus een beetje een kind die momeus is. Die onderscheid kan maken tussen kwaad en goed. Die kan bijvoorbeeld boodschappen laten doen, etc. Uh, of het nou in een moskee is of niet. Dus het is niet verplicht in de moskee. Salat al jama'ah, gezamenlijk gebed, is verplicht. Maar, het uh, hoeft niet per se in de moskee, het kan ook buiten de moskee. Dus je kan jama'ah doen met je vrouw. Maar het meest aangeladen is in de moskee, met de moslims. Maar stel je voor, je kan niet of je hebt het gebed gemist, dan kun je het alsnog doen met je kind als hij oud genoeg is, of met je vrouw. En daarna zegt hij, het is makroeh om salat al jamaa te herhalen in een moskee. Dus in de moskee waarin al een gezamenlijk gebed is uitgevoerd met azaan en iqama. Dan is het makroeh om opnieuw azaan te doen en opnieuw iqama en opnieuw gezamenlijk te bidden. Maar dit gaat niet voor alle soorten moskeeën. Hij zegt bijvoorbeeld moskee die aan de weg ligt. Dus uh, sommige moskeeën worden, zijn gewoon gesticht aan de weg. Bijvoorbeeld bij een uh, tankstation bijvoorbeeld in onze tijd. Vroeger hadden ze ook soorten tankstations. Alleen gingen ze rustplaatsen. Parkeerplaatsen. En daar hadden ze bijvoorbeeld moskeeën. In die moskee is het niet makro. En daarna zegt hij in een ander soort moskee. Of in een moskee die geen uh, vaste imam heeft. En... Of geen vaste Mu'addin, zie het boek Dolul Mokhtar. En hij zegt in Shahril Munia zegt hij, uh, Als de jamaa, dus de eerste jamaa die in de moskee heeft gebeden, Als zij niet als hetzelfde zijn, dan is het niet makro. anders wel. Dus als zij in een andere manier hebben gebeden. Dus uh, in Munia heeft hij gezegd, als de jamaa anders bidt, zoals de eerste heeft gebeden, dus de eerste heeft gebeden bij de mihrab, die andere bidt hele andere kant op, richting de Qibla, maar bijvoorbeeld op een andere plek in de moskee, dan is het, uh, is het uh, niet macro. Dit is volgens uh, de auteur van uh, Sharh al En daarna gaat hij spreken over de imams. Uh, wie is de beste imam of wie hoort? Uh, naar wie gaat de voorkeur? Hij zegt. We ouwele nas bil imama alamuhum bi sunnah. Dus. Uh, de voorkeur gaat naar de imam met de meeste kennis van de sunnah. Zegt hij. Uitzondering. Behalve als ze in een huis gaan bidden. Dan is de eigenaar of de bewoner van dat. Niet de eigenaar maar de bewoner van dat huis. Die gaat voor, of als er geen sultan is, dus geen uh, heerser, als de heerser, moslim heerser, hij is er niet en uh, ze bidden in een plek en niemand van hen is de hij woont in, uh, in die woonplaats, dus in die huis We gaan in een huis bidden en hij woont niet daar, dan is de, gaat de voorkeur naar de, uh, de meest geleden van de sunnah. Maar als ze in een plek gaan wonen. En als ze in een plek gaan uh, bidden. Het is een huis van iemand van hun. Dan gaat hij voor. Of bijvoorbeeld ze gaan bidden. En de emir, de sultan is aanwezig. Dan moet hij voorgaan. Oké, okay, wat bedoelt hij met uh, de voorkeur gaat naar diegene de, met het uh, meest geleerd van de sunnah. Hij zegt, meest geleerd van de sunnah bedoelt hij met sunnah shari'a. Ah. Dus die, de meest kennis heeft van shari'a. Ah. En... Niet alle soorten, ja, want iemand kan heel geleerd zijn in, uh, in uh, uh, uh, handel, fiqh van handel, fiqh van uh, straf, uh, strafrecht, uh, fiqh van uh, huwelijksrecht. Uh, hij is geleerd in uh, fiqh van hajj, hij is geleerd in fiqh van uh, vaste, maar niet zo geleerd in fiqh van gebed. Ja, een voorbeeld. Maar er is een ander die is wel geleerd, meest geleerd van hun inzicht van Tahara en Gebed. Dan gaat hij voor. Dus het gaat erom, de meest geleerde omtrent zaken van Gebed. Wanneer is Gebed geldig? Wanneer is het ongeldig? Sujud Sel, wanneer wel? Wanneer niet? Wat zijn de pilaren van het Gebed? Wat zijn niet de pilaren van het Gebed? Wat zijn soenen, uh, Hoe verbreek je Wudu? Hoe verbreek je, je Gebed? Et cetera. Hij zegt, als ze dan gelijk zijn, als zij gelijk zijn, dus er zijn allemaal, zijn allemaal gelijk in uh, kennis hebben over fiqh van het gebed, dan kijken we naar de, uh, de meest geleerde omtrent de Koran, dus die het meest Koran uit zijn hoofd kent. Dus de, uh, diegene die het mooist kan resisteren. En als. Zij dan daar ook gelijk in zijn. Dan. Kijken wij naar degene. Die het meest uh, weg blijft van Shubuhat. Wat bedoelen we met Shubuhat? Dus. Uh, onduidelijke zaken. Zijn ze haram of halal. Hij blijft daar weg van. Hij gaat voort. Als zij dan daarin gelijk zijn. Dan kijken we naar de oudste van hun. Want. De oudste is meeste, meestal met de meeste goshoor. Concentratie in het gebed. Als we dan gelijk zijn, dan kijken we naar de mooiste. Mooiste man. Waarom? Dus de mooiste gezicht, waarom? Want dat duidt erop dat hij vaak Qiyam doet. Want door Qiyam krijg je een goede uiterlijk. Wat doen we met goede uiterlijk? Dat je je gezicht, die, die schijnt, goed uit. Uh, uh, iedereen die je ziet Die, die mag jou ja? Dus dat komt door uh, Noor, ze zeggen licht in jouw gezicht Bedoelen ze figuurlijk daarmee En dat, dat is omdat die, Dat, dat duidt erop dat hij vaak Qiyamilil doet Dat hij vaak in de nacht mensen slapen en hij bidt. En daarna als zij gelijk daarin zijn Dan kijken we naar de, met de beste uh, Bloedlijn en als zij daar gelijk in zijn, dan naar de schoonste kleding. Als zij dan daarin ook gelijk zijn, dan wordt er uh, gelood tussen hen. Of de mensen mogen zelf eentje kiezen. En... Uh, als de verschillen, één groep kiest die, een andere groep kiest die, dan kijken we naar degene die het meest is gekozen. In het boek Imdad, hij uh, zegt, als de sultan aanwezig is, dan moet hij. daarna de gouverneur, dus de emir. De, onder, uh, de emir onder de sultan. En uh, als hij er niet is, maar er is een rechter, een kadi, dan gaat hij voor. Daarna de, uh, de bewoner. Van het huis, ook al is hij, niet, is hij niet de eigenaar, maar hij verhuurt die huis. Daar gaat hij voor. En uh, de vaste imam van de moskee. En er is een rechter, daar gaat de rechter voor. Dus stel uh, een groep mensen gaan bidden. Je hebt een sultan en dan heb je een emid erbij en dan heb je een rechter en dan heb je een, uh, de bewoner van het huis. Dan gaat de sultan voor, voor hen allemaal. Als hij er niet is, dan zijn onder emir. Als hij er niet is, de rechter. Als hij er niet is, dan de bewoner de van het huis. En in de moskee gaat de rechter voor, de imam. Oké, okay, het is makroh tenzihi, Dus niet makroh tahrimi, maar een lichte vorm van karaha, van makroh. Dat de slaaf als, uh, als imam wordt geleid. Dus dat hij gaat lijden in het gebed als imam. Waarom? Het is geen discriminatie omdat hij een slaaf is. Maar ze zeggen omdat een slaaf meestal hij is te bezig met zijn bezigheden voor zijn meester. Hij moet werken voor zijn meester. Dus hij heeft niet genoeg tijd om te studeren. Dat is de reden. Niet omdat hij per se slaaf is. Nee, omdat de meeste slaven ze zijn te druk bezig met uh, hun werk. Die arbeid die zij moeten verrichten. ...voor hun uh, meester... ...en daardoor... ...hebben zij niet genoeg tijd om te studeren... ...om kennis op te doen. En van diegenen die ook macro zijn om te leiden in het gebed... ...is de Arabi Bedouin. Een Bedouin, dat houdt in... Uh, ...diegene die in een dorp woont. Een boer. Ja, hij woont in het dorp. Waarom? Hij zegt omdat... Uh, ...die mensen... In de dorpen zijn meestal niet veel geleerden, ja, de meeste geleerden gaan naar de steden, dat was vroeger hun uh, uh, maatschappij, de meeste geleerden waren in de steden, bij de universiteiten en bij de scholen, en niet zozeer in de dorpen, en dus die mensen die konden weinig gaan studeren, en in die tijd om te studeren moet je kunnen lezen en schrijven, als je in het dorp woont, dan ben je meestal bezig met oogst, met uh, de bezigheden van het dorp, uh, boer, zijn, je moet melken. Je, moet, je bent de hele dag bezig. Dus je hebt niet genoeg tijd om te studeren. En omdat je niet genoeg, uh, genoeg tijd hebt om te studeren, mag je niet leiden als imam. En dat uh, niet, uh, je mag niet, maar is aangeladen dat je niet leidt. Dat hij niet leidt. En uh, hij, hij steunt deze. Mening die hij heeft gegeven met de vers uh, die Allah heeft gezegd over de Bedouinen rondom Medina. En het is heel makkelijk voor hun, dus de Bedouinen, dat zij de, de, de, de hudur, dus de wetten die zijn neergedaald uh, van Allah op zijn profeet, dat zij dat niet zullen weten of niet goed zullen kennen. Zodat de Tauba vers 97 en de volgende die is die is om te leiden in het gebed is de fasiq dus de diegene die grote zondes uh, pleegt of die uh, permanent kleine zondes doet hij doet vaak kleine zondes zonder tilbert te doen waarom mag hij niet uh, leiden in het gebed want hij, hij is een ja hij doet zondes, heel makkelijk, bijvoorbeeld openlijk doet hij zondes, of hij doet grote zondes. Dus dat betekent dat hij heel makkelijk in zondes valt. En dat kan erop duiden dat hij dan ook heel makkelijk fouten zal maken in het gebed en dat hij zich niet bezig gaat houden met het gebed. Want als jij zondes doet, en vaak dan die zondes die zullen jou laten wegblijven van... We studeren, Shetan zal tegen jou zeggen, wat ga jij, uh, jij drinkt alcohol, wat ga jij uh, studeren, wat ga jij tarbe de doen Of jij doet zina, of jij gaat met uh, meisjes om Of uh, tegen meisjes zegt hij, jij, uh, jij kleed je als een uh, prostituee hoe, hoe, hoe ga jij studeren, hoe ga jij bezighouden met gebed Jij kleedt je helemaal uh, bijna naakt uh, Vierde, jouw kle, jou kleding zijn net, net via de huidslaag hoe, hoe ga jij studeren? Die USOS die geeft Satan deze mensen vaak. Omdat zij weg blijven. Van, uh, ze, ze blijven niet weg van grote zondes. Of ze blijven vaak kleine zonders begaan. Doen ze vaak en vaak. En daarom. Wordt het voor hun moeilijk om kennis op te doen. En zich bezig te houden met. Uh, de vecht van het gebed. En uh, Tahara. Daarom. Zeggen de geleerden als hij zou leiden in het gebed, één. Uh, hij mag niet een leidend figuur hebben, want dan gaan mensen naar hem volgen. Kijk, die imam doet dat. Bijvoorbeeld, je hebt een imam, hij scheet zijn baard. Zonder. En dan ga je tegen iemand zeggen, ja, je mag je baard niet uh, scheiden zegt hij, wat weet jij, die imam, uh, hij scheet uh, zijn baard. Hij is imam, wat ga jij zeggen, jij bent niemand. Dan krijg je dat soort uh, praktijken. En dat hebben we nu ook. Dat hebben we nu ook. Dat is nu uh, wijdverspreid. Maar de ulema hebben dat, uh, daar uh, tegen gewaarschuwd. Maar hoeveel dingen hebben de ulema niet tegen gewaarschuwd, maar mensen doen het. En de volgende die me is om te leiden is de blinde man. Want voor hem is het moeilijk, kijk, kijk hoe geleden geleden zijn. En mensen kunnen slechte vermoedens hebben, ja, waarom discrimineer je een blinde man? Nee, ze discrimineren niet. Ze zeggen, blinde man mag niet lijden, waarom? Want hij ziet niet als uh, de over op hem komt, onreinheid. Moeilijk dat hij dat in de gaten heeft. Hoe gaat hij dat doen? Hij is blind. Daarom, omdat het heel moeilijk voor hem is om, om, om uh, door te hebben dat hij onreinheid op zich heeft. Daarom hebben zij gezegd, liever niet. En de volgende die makro is om te leiden in het gebed, is de kind-bastaar. De bastaar, die niet uit een huwelijk komt. Hij komt niet uit een huwelijk. Waarom niet uit een huwelijk? Bijvoorbeeld, uh, zijn moeder heeft Zina gedaan. Ze heeft overspel gedaan en daardoor is ze zwanger geworden. En die vader heeft haar in de steek gelaten. Want vroeger zo ging het. Zina. Nu hebben we relatie, Zina, ze leven jarenlang met elkaar, Zina. Ze doen Zina. Maar vroeger, bijvoorbeeld, als iemand zina deed, snel snel even zina doen Dan was die man weer spoorloos, want uh, die meisjes waren dan meestal niet getrouwd En hij doet zina met haar ergens, en ze gaat weer naar huis, niemand heeft wat door Hij kan niet met haar de hele tijd blijven, anders wordt hij uh, door de sharia politie meegenomen Zij en hij Dus het ging allemaal snel snel en dan werd ze zwanger, ja zit ze vast, zwanger, geboren kind is geboren, hij heeft geen vader. Ja? Oké, okay, dus die kind van Zina die mag niet leiden in het gebed. Waarom? Niet omdat hij per se zijn moeder Zina heeft gedaan. Nee, daar gaat het niet om. Te zeggen, omdat hij dan geen vader heeft. In die maatschappij die mensen als Zina deden. Die vader bleef niet, die was spoorloos. Dus ze had geen vader. Die kind had geen vader. En omdat hij geen vader heeft, die vader die gaat niet voor hem zorgen. Educatie. Uh, hij moet daar studeren, gaat dat studeren. Die vader, meestal vaders die leren hun kinderen veel en zo. Dus dat gaat niet gebeuren, meestal gebeurt dat niet. En daarom zal hij onwetend zijn, die kind zal onwetend opgroeien, onwetend. Er is geen vaderfiguur die hem doseert, of die hem uh, motiveert om te uh, studeren, of die hem stuurt naar madrassa, naar scholen om te studeren. Die is er niet. Dus om die reden, omdat hij geen ouderlijke gezag boven zich heeft, die hem zal laten studeren. En omdat uh, bijvoorbeeld in onze Maliki-Mizhab, dit is hanavi hebben, maar in Maliki-Mizhab is ook makro dat de kind van Zina leidt, waarom ze zeggen om hem te beschermen tegen roddels. Want ja, wie? als jij imam bent, vroeger, wie ben jij? Mensen, jij bent imam, ze willen weten wie jij bent. Wie is jouw vader, wie is jouw bloedlijn, van welke stam kom je, wie is jouw, uh, wat is jouw achtergrond, dat willen ze graag weten. En als jij zegt, ik ben niet, ik heb geen vader, ik weet niet wie mijn vader is, of ik weet het wel, maar hij is niet getrouwd mij, met mijn moeder geweest. Dan wordt die, wordt die, uh, de, de, de kernpunt van roddels van die moskee. En dat, dan wordt het leven aan een zuur gemaakt, ja, want dat is de realiteit, daar moeten wij uh, nu gewoon mee leven ja dat gebeurt gewoon. Dus om hem te beschermen tegen roddels, liever niet, ga niet leiden, ga niet uh, een belangrijke positie innemen, want dan gaan mensen over je roddelen. Beter niet, blijf, hou afstand. In de uh, bij de Hanavi zeggen ze omdat de oude hij heeft geen vaderfiguur die hem die hem uh, uh, zal doseren of die hem laat sturen naar Madrasa om te studeren. Dus die is er niet. En omdat mensen ze willen niet bidden achter een, een kind die is geboren uit Zina willen ze niet ja mensen willen dat niet, vroeger was het nu zal het wel anders zijn hier in Nederland, maar ergens anders Allahum. dit komt uit het boek Hidayah en daarna zegt hij maar als deze mensen die, die, die dus die is uh, waarover is gezegd dat het maar is dat zij mogen leiden, als zij toch gaan leiden, dan is het gebed geldig Waarom? Want de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd, bid achter iedere vrome of zondaar. Op. Dus een Fajir is iemand die openlijk zondes begaat. Dus bid achter een vrome iemand en ook achter een zondaar, een, een, een, een Fajir, iemand die bekend is om zijn zondes. Deze hadith is overgeleverd door Imam Abu Dawood in het boek Jihad. En... ...overgeleefd door imam Dara Hij zegt, dan gaat hij spreken over imam. Hij zegt, die imam hoort lang te bidden. Die imam hoort niet, sorry. Die imam hoort niet lang te bidden... Als mensen achter hem bidden, hij moet het niet te lang houden. En hij moet zich houden aan de sunnah qua kira'a, registreren van de Koran en de Surah en de wikker die hij doet. In het boek al hij zegt, we hebben onderzoek gedaan naar uh, wat is de grens van lang bidden. Hij zegt, dus dat je niet la, uh, meer reciteert dan wat de sunnah is om te reciteren. Want de profeet heeft daar tegen gewaarschuwd. En de manier hoe hij ging reciteren, dat is de sunna. Maar hij heeft hier niet vermeld, oké, okay, uh, wat is de sunna? Daar bedoelt hij mee, dus dat je dat zelf moet opzoeken. Of dat je andere boeken moet uh, laten lezen die dat hebben uh, duidelijk gemaakt. En daarna zegt hij, het is makroeh, tahrimi, dus het is haram. Maar niet, uh, dus volgens de Hanafi mezelf. Maar tahrimi voor de vrouwen. Dat zij gezamenlijk bidden. Uh, dus een, alleen vrouwen, jamaa van alleen vrouwen. Dus alleen vrouwen die gezamenlijk bidden. Dus niet achter een mannelijke imam. Maar zij bidden alleen vrouwen gezamenlijk. En dit geldt voor faraid geweden en voor vrijwillige geweden. nou voor de sunan. Behalve begraven uh, in het gebed. Salat al janeza. Dat is niet macro. Maar als ze toch. Gezamenlijk gaan bidden. Dan moet de vrouw. Dus in plaats bij de mannen. Is de imam alleen. En dan de rijen achter hem. Bij de vrouwen. Staat de vrouw tussen de rijen. Dus in de, in de rij zelf. De eerste rij. Maar als zij toch voor de gaat staan. Dan is het gebeurd geldig. En hij heeft de dubbele zonde. De zonde dat ze gezamenlijk beet en zonde dat zij voor is gaan staan. En daarna zegt hij, en diegene die beet met één persoon, ook al is het een kind, dan moet hij hem aan zijn rechterkant, aan zijn rechterzijde zetten. Uh, en hun tenen moeten gelijk aan elkaar zijn. Maar Mohammed, Ibn Hassan, zei, nee. De tenen van diegene die geleid wordt, moeten tegen de enkels, of tegen de zool aankomen van de imam. En de eerste is de sterkste mening. Hij zegt, als het staan gelijk staat, dus als zij staan, die twee. Hun tenen zijn gelijk, maar in Sujud is diegene die geleid wordt, zijn hoofd, uh, is, dus, uh, dus hij staat verder met zijn hoofd dan de imam. Dan maakt dat niks uit, want het gaat er om de uh, voeten, dus dat hij niet met zijn voeten voor de imam staat. Hij zegt, maar als hij achter hem bidt, dus de imam en de imam bidt en één persoon maar bidt achter hem, niet naast hem, maar hij gaat achter hem staan, of hij gaat aan zijn linkerkant staan, dan is het toegestaan. Alleen hij heeft een verkeerde daad gedaan. Hij zegt, maar als er, als er één imam is en twee mensen die achter hem bidden, dan moet hij alleen voor staan en die twee achter hem. En imam Abu Yusuf heeft gezegd, nee, uh, ze moeten met de drieën in één lijn staan. Zie het boek Hidayah. Maar het sterkste is dat de imam alleen staat en de twee achter hem. En hoe meer, dan moeten ze gewoon allemaal achter hem gaan staan. Hij zegt maar stel je voor iemand gaat naast, naast de imam staan en eentje gaat achter hen. Dan is dat uh, geldig maar is het macro volgens de isma. Zie door een mochtar. En daarna zegt hij het is niet toegestaan voor de mannen om geleid te worden door een vrouw of door een hermafrodiet. Of door een jongen. Dus een kind die geen puber is. Dus een puber, een vrouw en een hermafrodit mogen de mannen niet leiden in het gebed. En als je dan toch beet is ongeldig. En ook al is het in Jeneza of in, in, uh, in uh, vrijwillige gebeden. Het is niet toegestaan. En... Uh, gaat volgende keer inshallah gaan verder met met verder met deze paragraaf. اقول قولي